We gaan vandaag door, deel drie, en misschien de volgende keer deel vier. En het is, niet, het is allemaal wat, wat er vandaag gebeurt in deze wereld. We leven in een hele bijzondere tijd. En soms worden we een beetje moe. Soms hoort u dingen van, oh dat heb ik al een keer gehoord. Oh dit is, uh, dat vorig jaar heb je dat ook al gezegd. En waar blijft nou onze koning? Waar blijft de Heer? Hoe lang moeten we nog wachten? Soms word je daar moe van. Maar we moeten de moed niet laten zakken. We moeten standvastig blijven. Openbaringen 3 zegt dat je moet volhouden tot het einde. Dan zal je die kroon in je bezit krijgen. Dan zal je het eeuwig leven ontvangen. Dan zal je leven in het koninkrijk van onze Heer. Zo, we blijven doorgaan, doorgaan en doorgaan. Halleluja. Oké, okay, welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Zo, wij moeten 1335 dagen bereiken. Dan zijn we er. Dit komt uit Daniel 12. Uh, vorige week heb ik gesproken, vorige week, een tijdje geleden al. Dat was openbaringen 12, u weet wel, van de vrouw. Uh, Johannes zag een groot teken in de hemel. Van de vrouw bekleed met de zon. De maan onder haar voeten. En sterren boven haar hoofd. Twaalf sterren. En we zagen dat dit de laatste. Of een van de laatste waarschuwingen zijn. In het chiasme van openbaringen was dat het middelpunt. Zo, so, waar gaan we nu naartoe? Dat is de vraag. Voorheen waren het allemaal waarschuwingen. Er komen er nog een paar. Maar eigenlijk zijn het geen waarschuwingen. Er zijn meer afkondigingen op hetgeen wat daarna direct gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als je openbaringen 6 leest. Zal er, dat gaat over de zesde zegel. En er zal een grote aardbeving komen. En direct daarna komt de grote verdrukking. En als je openbaringen 9 leest... En dan zal er een, een ster uit de hemel komen op de aarde. En hem wordt gegeven. Dus die ster is een persoon. Hem wordt gegeven de sleutel van de afgrond. En direct daarna gebeurt er wat. De grote verdrukking. Wat komt er na openbaringen 12? We kunnen natuurlijk gaan lezen. Openbaringen 9, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Maar hoe zal dat zich invullen, openbaring. Dus ik ga een stap terug en we gaan naar Daniel 12. Daniel 12 geeft invulling in de tijd... hoe openbaring zich zal manifesteren. Dus we moeten eerst een, een, een beeld krijgen van de tijd... Waar, wat er voor ons ligt. En dat vertelt Daniel. Zo, we gaan... Kijken wat de woorden blijven, uh, deze woorden blijven geheim. En verzegeld tot de tijd van het einde. Ik weet niet hoe ik hier uh, aan kwam. Maar er was op een gegeven moment dat ik aan het bidden was. En de Heer zei: Van het wordt tijd dat het boek Daniel geopend wordt. Oké, okay. dus we leven vermoedelijk in een tijd. Dat u dit meerdere keren gaat horen. Dat het boek Daniel nu eindelijk geopend wordt. En ons geopenbaard wordt wat Daniel moest opschrijven. Dus vandaag gaat u dat zien, horen, et cetera. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. Zo, ik wens dat u allen toe, dat wij gelouterd zullen zijn, dat wij... ...zuiver wit gemaakt zullen worden. En u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van die dagen. Dat is die dagen van 1335 dagen. Na nou, een vastgestelde tijd, vastgestelde tijd en een helft. Daar kom ik straks verder op terug. Er is een probleem in het boek Daniel... ...zijn de woorden zo opgeschreven dat er veel verwarring is. Want als je een, een, een uitleg koopt, een boekje over Daniel... ...en je koopt weer een andere uitleg, een boekje... ...dan staat er compleet iets anders. De ene spreker spreekt over Daniel... ...en de andere spreker die spreekt over Daniel en die zegt heel wat anders. Dus ik weet niet of u dat is opgevallen... ...maar u hoort... Heel veel verschillende dingen als het over het boek Daniel gaat. En uh, het judaïsme of uh, de joden die hebben al helemaal niks met Daniel. Die willen het helemaal niet meer lezen. En toch staan er zulke bijzondere schatten in het boek. Een, probleem, een ander probleem is, is de vertaling. Zo, so, ik weet niet alles. Maar wat ik wil vragen... Net als uh, Paulus die in Berea was, zij onderzochten of dit allemaal wel zo is. Zo, wat ik aan u wil vragen, en u heeft daar een Hebreeuwse Bijbel bij nodig. Ik ken geen Hebreeuws, helaas. Maar u heeft echt een Hebreeuwse Bijbel erbij nodig. Ik moet het doen met een korkendans. Om Daniel goed te kunnen lezen en te begrijpen. Als u dat nu doet, dan, dan krijgt u... Dan zegt u direct wat Daniel opschrijft en that's it. Maar zo staat het er niet. In de Hebreeuwse Bijbel staat iets heel wat anders dan in de Bijbel. In het boek Daniel staat opgeschreven. Dat is een probleem waarom er zoveel verschillende uitleggingen zijn over het boek Daniel. En ook over uh, openbaringen uiteraard. Zo, so, wat we kan doen is... Vergelijk de schrift met het schrift. Amen. Dat is één. Dus niet je eigen interpretatie. Maar wat zegt het woord over Daniel? Daniel 12 is het laatste hoofdstuk van het boek Daniel. We gaan kijken wat de tijden die Daniel bespreekt. En ik zeg al, er is zoveel verwarring. En het lijkt net of al die tijden door elkaar heen staan. En mensen gebruiken dat Tegelijkertijd uitleggers gebruiken dat en voegen dat weer samen. Maar er is onderscheid in de hoofdstukken van Daniel. Ik geef het terug in het boek Daniel naar hoofdstuk 8 vers 13. Toen hoorde ik, dat is Daniel, een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde. Die sprak hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden. En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Vers 14 en hij zei tegen mij tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Hier beschrijft Daniel een profetie dat in de toekomst gaat gebeuren waarbij het volk vertrapt wordt. Waarbij het heiligdom en dit is de tempel vertrapt wordt, overgegeven wordt en in het heiligdom wordt een gruwel der verwoesting neergezet. En dat duurt 2300 avonden en morgens. Nou, wat zijn avonden en morgens? Ik kan wel heel genesis weer opnieuw gaan uitleggen. Maar laten we kijken naar Leviticus 24. Waarin de verzoendag wordt beschreven. Hoe je die moet vieren. En dan staat er op de negende dag. In de avond van de negende dag. Zo, dat is één dag. Tot de avond van de tiende dag. Zo, dat is zes. Nog een dag. Zo, je hebt twee dagen. De avond van de negende en de avond van de tiende. Dus je hebt twee dagen. Niet één dag. Velen maken daar één dag van. Maar het zijn twee dagen. Het staat duidelijk. Negende dag en tiende dag. Ja? Zo, zo moet je dit ook lezen. En als God zei in het begin... er was compleet een duisternis over de aarde... en God zei, er is licht... dan begint die dag met licht... Dus met de ochtend. Want voor die eerste dag was er geen dag. Het was alleen complete duisternis. Zo, de dag begint met het licht, met de ochtend. En als we dit dan zien... dan zien we dat er 2300 avonden zijn. Dat is een dag. En de volgende dag heb je ook morgens. Zo, de 2300 avonden en morgens... Zijn eigenlijk... Hoeveel dagen zijn dat dan? Die moet je dus delen door twee. 1115 dagen. Ja, dit is niet... Een aantal dagen. Dit is het dubbele wat hier staat. Zo, 1115 dagen. En wat is er nou in de geschiedenis gebeurd? En dat heb ik niet helemaal van mezelf... Er is een stagnatie geweest in de tempeldiensten voor een periode van precies 1150 dagen. Daar heb je het. Volgens andere onderzoekers zoals Flavius Josephus, die dus 37 tot 100 na Christus, een Joodse historicus, vond dit plaats in de tijd van de Seelussis Rijk... En dat was 312 tot 62 voor Christus. Het overblijfsel van het voormalige Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Daar was Epiphanes, Antiochisch de vierde Epiphanes. Die was daar heerser in het land Israël. En die plaatste in de tempel Zeus. En hij zag zichzelf ook als Zeus. En iedereen, ook het Joodse volk, moest er dat aanbidden. En daar is mee de, de provincie, het gezicht wat Daniel ontving, eigenlijk vervuld. En we weten dat Epiphanes weer werd overmeesterd door de Maccabeeën. Judas Maccabeeën was een leider van een Joodse groep. En die kwam in opstand, en zo werd weer de tempel gereinigd. En daar komt het feest van Genoek vandaan. Daniel 7 is volledig vervuld. En we gaan die tijd niet nog een keer herhalen. Dan komen we bij Daniel 9. En als je Daniel 9 leest, dan staat er in het begin 70 weken, 70 Shavua is bepaald. Bepaald wil zeggen een begin en een eind. Ja. Dus 490 jaar is bepaald. Dat staat vast. En wat houdt het in? Dat was in 457 voor Christus. Werd er een, een schrift uitgeschreven. Maar men mocht terug naar Jeruzalem uit Babylon. En Jeruzalem werd herbouwd. Na zeven weken, en Daniel zegt dan, en na 62 weken uh, zal de Messias bekend worden. En in 27 na Christus is hij ook bekend. Hij is eerder geboren, in 2 voor Christus. En Lucas zegt, hij werd 30 jaar. En toen liet hij zich dopen door Johannes. En de hemel opende zich. En de geest daalde neer als een duif. En die kwam op hem en zei, dit is mijn zoon. Mijn en in, op dat moment kwam Yeshua in de bediening. Ja, op dat moment kwam hij in de bediening. En dan vertelt Daniel 9 verder, halverwege de week zal hij een verbond maken met velen en hij zal afgesneden worden. Karaat. Nou, je bouwt een huis, je bakt een brood en je snijdt een verbond. Zo, so, Yeshua is voor ons gesneden. En als we hem accepteren als onze verlosser en heiland. Dan hebben wij een verbond met Yeshua. Door Yeshua heen. En een verbond natuurlijk ook met de vader. En dit is verder, als de week vol is. 34 na Christus. Is het evangelie verkondigd naar de andere volkeren. En dit is precies wat Daniel gebeden heeft. Daniel bad hier... Wij hebben gezondigd. Wij hebben uw verbond verbroken. En heer, help ons. En dit is het antwoord. Daniel kreeg het gezicht van de beloofde Messias. En Daniel kan je ook zien als de kleine Bijbel. Hè? Nou, dit is dus zo. Daniel 9 is volledig vervuld. En dan nog zijn er die de laatste week... ...daar van afhalen... ...en die week plaatsen zij in de toekomst... ...en dan zeggen zij... ...dat heeft dan de, de, de prins heeft dan te maken met de antichrist... ...nee, dit gaat over Yeshua... ...dit gaat niet over de antichrist... ...en ik, u weet wel dat het verhaal in de wereld is gebracht... ...omdat zij toen rond 1600 ontdekt hebben... ...dat de, de paus... ...zij zagen de paus als de antichrist... ...maar wat hebben ze nu gedaan... De Jezuïeten die hebben een, een verhaal de wereld ingebracht. En het is... Nee hoor, kijk, als we die week eraf halen van die 70 jaarweken en in de toekomst plaatsen... Dat is de andere antichrist. En daar komt de grote verdrukking van 7 weken uit voort. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. 7 jaarweken. Zo, er is geen verdrukking van 7 jaar. Dit is volledig vervuld. Nou komen we bij Daniel 12. Sla uw Bijbel open bij Daniel 12. En we gaan gewoon lezen vanaf het begin. Vers 1. In die tijd die komen gaat, zal Michael opstaan en hij zal het volk van God bijstaan. Nou, we hebben vorige keer gelezen in openbaring 12 dat Michael... Ten strijde ging tegen de grote draak. En de draak uh, samen met zijn engelen gingen ten strijde tegen Michael en de andere engelen. Maar ze waren niet sterk genoeg. En Michael knikkende de, de draak en zijn verwanten naar de, naar de aarde. Ik weet niet of u het weet. Het lijkt net alsof de draak in de hemel bij God is. Dat hoor ik wel eens, maar dat is niet zo. Als God in de hemel is bij zijn troon, daar is de draak niet. Kan niet. Dat is onmogelijk. God is heilig. Zo, als je Filippense leest, zegt Paulus, die heeft het over drie hemelen. De bovenste hemel is de hemel van God. De bovenste de derde hemel. En Paulus zegt, ik weet niet wat er gebeurd is... of ik nou in het vlees was of in de geest... maar hij zag dat uh, hij had, had een ontmoeting met Yeshua... en Yeshua ging terug naar de derde hemel. Daar is de troon van God. En daaronder heb je de tweede hemel. Daar is de draak. En waar is dan de eerste hemel? Dat is hier, de lucht. Ja... Dus je hebt drie, drie niveaus. En uit die tweede hemel, daar wordt hij uh, uitgegooid. Dus daar is hij ook niet meer. Of dat proces is nu gaande, openbaring 12. Ik denk dat het nu gaande is. En hij komt op de aarde. En als je openbaringen 9 leest. En een ster valt vanuit de hemel op de aarde. En sterren worden ook gezien als... Engelen en Hem, dus het is een persoon, Hem wordt gegeven. Ze had het niet daarvoor, dus Hem wordt gegeven de sleutel van de afgrond, de abys. En dan krijg je de ellende. Zo, dat komt eraan. Er is een tekst in, volgens mij, Matthäus 24. En daar zegt Yeshua: De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden. Niet, zullen altijd bestaan. Ken je tekst? En dan zegt hij daarna, niemand weet die dag dan alleen de vader. Zelfs de engelen niet en ik ook niet. En dan heeft hij het over het vergaan van de hemel en aarde. God zal never nooit zijn hemel laten vergaan. Dat kan niet, dat is, zijn, dat is zijn plaats, zijn troon. Dus die hemel gaat nooit voorbij, dat is, dat is een eeuwigheid. Wat gaat er nu voorbij? En als je de grondtekst van Matthäus 24 leest, dat stukje... dan staat er eigenlijk de lucht en de, de grond zal voorbij gaan. Dus waar heeft Yeshua het over? Hij heeft het over de aarde waar we op leven en de atmosfeer. Dat is de eerste hemel, die gaat voorbij... En na de zonvloed heb ik begrepen dat er één continent was. En na de zonvloed waren er zeven continenten. Misschien komen die zeven continenten wel weer bij elkaar. Dat het één continent is. Dus dat gaat voorbij. Dus dat gaat ook gebeuren in die verdrukking. Michael, die cel zijn volgens dat zijn wij, bijstaan. En Michael heeft gewonnen. Yes! Hij heeft de draak uit de hemel geknikkerd. Of hij gaat dat doen. Zo, je mag kiezen bij wie je wilt horen. Ik, bij Michael. Dan weet ik dat ik ook zal overwinnen. Want hij zal zijn volk bijstaan. Dus het is een heerlijke gedachte om te weten dat Michael samen met ons door de grote verdrukking gaat. En ons helpt in alles samen met zijn engelen. Dat is toch mooi. Het is fantastisch. Dat er voor je gezorgd wordt. Hij die zijn volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is. Sinds er een volk is geweest. Tot die tijd. En Yeshua zegt in Matthäus 24. Die tijd is zo erg. Als ik die tijd niet verkoord. Dan... Overleven wij het bijna niet? Het is een enorme, verschrikkelijke tijd. De vraag is alleen: hoe komen we daar doorheen? Nou, één ding hebben we al. Michel staat ons bij. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is. Philippeens 4, vers 3. Ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help.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 Hoe weten wij, hoe weet u, dat u geschreven staat in het boek des levens? Daar nou, zijn verschillende gedachten over. Ja. De openbaring zegt, zij die de geboden doen van de Vader en het getuigenis hebben van Yeshua. En als we openbaring 3 vers 5 lezen... Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun klederen niet bevlekt hebben... en zij zullen met anderen wandelen in witte klederen omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. Zo, hier is ook een, er is ook een strijd gaande Wie overwint? En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Zo, er is nog een kans dat je uit het boek des levens geschreven wordt... Wat ik ontdekt heb is dat als je openbaringen leest en bestudeert... ...staat zeven keer geschreven over het boek des levens. Zeven keer een volheid. Dus het boek des levens is enorm belangrijk. En wat Daniel zegt, in dit geval... ...in die benauwde tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt... En opgeschreven in het boek. Zo, het is enorm belangrijk ten eerste dat u geschreven staat in het boek. Ja, in het boek des levens. Dan zult u, zal er een ontkoming zijn in die benauwde tijd. Vers 2, en velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Waar gaat het hier over? Vers 2, dat gaat over de opstanding van de doden. En velen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Let op, er zijn twee opstandingen. Hè? Wist u dat? Er is niet één. Er is één opstanding te leven en één opstanding naar de poel des vuurs. En in de, in de evangelie zegt Yeshua regelmatig dat zij zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Daar waar de tandige knars is. Ook die mensen staan op uit de dood. En worden vervolgens daarin geplaatst. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad. Tot eeuwige afgrijzing. De verstandigen zullen blinken als de glans van de hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren. En zij die er velen rechtvaardigen. Zo, wij zullen een bepaalde glans. En Matthäus... 13 vers 43 zegt. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. In het koninkrijk van de vader. Voor eeuwig en altijd. Vers 4. Maar u Daniel. Houd deze woorden geheim. En verzegel dit tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken. En de kennis zal toenemen. Zo. Deze gegevens. Die Daniel nu ontvangt van de heilige man. Die moest hij opschrijven. En dan komt er een stukje vanaf vers 5. En ik, Daniel, zag en zie er stonden twee anderen. De een hier op de oever van de rivier en de ander aan de overkant van de oever van de rivier. De een zei tegen de man gekleed in het linnen, die zich bevond, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Over welke wonderlijke dingen gaat het hier? Rivier, en er was een man, en dat kunt u lezen in, in Daniel 10. Dat is dezelfde man die uh, kwam Daniel een informatie geven, een visioen. Maar voordat hij de informatie kwam geven, duurde het 21 dagen voordat hij bij Daniel kwam. Want hij werd tegengehouden. Dat is in die tweede hemel. En toen kwam hij met Daniel en hij kwam informatie geven. Dat is dezelfde man, waarschijnlijk Gabriel de Engel. Maar die kwam ook in Daniel 9 voor. Maar er waren twee mannen aan de oever. één aan de andere kant. En, een, en die vroeg aan deze man. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Over welke wonderlijke dingen gaat het dan? Ik heb er drie genoemd. De eerste is dat Michael ons bij zal staan. De tweede wonderlijke ding is dat wij geschreven staan in het boek des levens. En de derde, de opstanding. Dat zijn de wonderlijke dingen die bij elkaar worden gevoegd. En er staat er hoe lang. Nou en nu komt er een probleem van de vertalers... Er staat een woordje ad. Dat betekent niet hoe lang. Maar dat betekent wanneer. Wanneer is die einde. Dat deze wonderlijke dingen. Dus dat Michael ons komt helpen. Dat wij in het boek des levens staan. En dat de opstanding plaats gaat vinden. Wanneer. Gaan die plaatsvinden? Dat is volgens mij de juiste vertaling. Maar check het. En ik hoop. Als u Hebreeuws bent, bent u in voordeel. Uh, maar controleer dat met uw Hebreeuwse Bijbel. Er staat niet hoe lang, er staat wanneer. Dat is interessant. Die vraag van een van die mannen die aan de oever stond, die vroeg Ja, wanneer gaat het dan gebeuren? Wanneer is dan die einde? Wanneer deze wonderlijke dingen gaan gebeuren? Ziet u dat? En dat is interessant. Dan gaan we naar vers 7. Toen hoorde ik de man gekleed in het linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft. Wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben... Tot die komma. Vers 7. Dus wanneer, dat is de vraag van een van die personen die aan de oever stonden, wanneer gaat dit in vervulling? Ze vragen niet een periode, maar ze vragen een moment. Een moment in de tijd. En het antwoord van deze man, euh, laten we eerst even kijken wie dat is, als je openbaringen 10 openslaat, dan zien we dezelfde persoon, 10 vers 5 en de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan hief zijn hand op naar de hemel zie je dat, hij hief zijn hand en hij schoer, dus uh, met 100% zekerheid bij hem, bij Yahweh die leeft in alle eeuwigheid die de hemel heeft geschapen en wat daarin is de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is dat er geen tijd meer zou zijn. Op het moment van Daniel 6. Wanneer? Op dat moment is er geen tijd meer. De vraag is nu. Wanneer is dat dan wel? Dat het gaat gebeuren. Nou het antwoord is. Bij een. Vastgestelde tijd, Moed, staat er in het Hebreeuws. Een vastgestelde tijden, Moed. Hey, is dat goed? Vastgestelde tijden is Moedim. Maar in de grondtekst staat Moed. Zo, taal, ver, vertaalfout, denk ik zelf. Maar controleer het, check het. En de helft. De grondtekst zegt bij een moed, een moed en de helft. Vertaald, bij een vastgestelde tijd, een vastgestelde tijd en de helft. Wanneer is dat? Paulus zegt, ik hoef u niet te vertellen over de vaste tijden en de gelegenheden. Want u weet heel goed wanneer de dief komt in de nacht. Want gij zijt de kinderen van het licht. Zo, u moet het weten. Wanneer is er nou een vaste tijd? Een vaste tijd en de helft. Er is maar één vaste tijd, vaste tijd en de helft. Dat is de zevende maand. Het is niet het voorjaarsfeesten. Want die begint op de veertiende van de eerste maand. Dan op de vijftiende. En dat is een periode. En dan daarna hebben we nog de eerstelingenfeest. Dus het is niet de voorjaar, Dit zijn de eindejaarsfeesten. De herfstfeesten. En het begint met... Yom Teruah, De bezuinendag. En... Tien dagen daarna komt... Yom Kippur. En de helft van tien is vijf. Tien plus vijf is vijftien. En je hebt loofwuttenfeest. De helft van tien is vijf. Zo kan je dat interpreteren. Of je kan ook zeggen de helft van de maand... Is 15, dus op de vijftiende e van de maand. Is het. Loofwittefeest. Ja, Sukkot. Het antwoord van de man. Die op de zee staat. Zegt er is geen tijd. Maar. Dit gaat gebeuren. in de zevende maand. En het begint met. bazuin. Dat klopt ook, want. met de bazuin. staat er in 1 Thessalonisch 6-4. Dat is. Wij, degenen die ontslapen zijn, niet voor zullen gaan. Dus er is een opstanding tijdens de bazuin. Dat is helemaal correct. Maar het is ook het einde, een eindpunt. Wanneer hij een einde gemaakt hebt en het Hebreeuwse woord kala betekent voltooid. Dus het is echt het einde. Het is een voltooiing van de wonderlijke dingen die dat daarvoor... Gebeuren. En nu komt er iets wat moeilijk te begrijpen is, maar ik zal proberen dat uit te leggen. U heeft die tijd, die eindtijd, wanneer het einde is. Ja, dat is 1. Vers 7. Na de komma, vastgestelde tijden, dat moet dus zijn vastgestelde tijd en een helft, comma, wanneer hij de Almachtige, er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht, en dan staat er in het Hebreeuws jad, en jad is hand, van de heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze een einde komen. En waar, waar het tekst staat wat schuin, is weergegeven. Dat staat dus niet in de grondtekst. Het is toegevoegd om het duidelijk te maken. Maar het kan juist ook misleidend zijn. Maar waar gaat het hier over? Laten we lezen Deuteronomium 30. Vers 1. En het zal gebeuren wanneer al deze dingen... de zegen en de vervloekingen... die ik u, dat is Mozes, heb voorgehouden heb... over u komen... Oh, dat is nogal wat. Dat u het weer ter harte zult nemen. onder alle volken. waarheen de Heere, uw God, u verdreven heeft. Mozes profeteert hier dat het volk. verdreven wordt onder alle volkeren. En u weet dat het ook in de geschiedenis is uitgekomen. Na. Uh, koning Salomo is het volk opgesplitst in de noordelijke stammen en de zuidelijke stammen. De noordelijke stammen noemen we Ephraim of het huis Israël en de zuidelijke stammen het huis Juda. En met Juda waren er ook Benjamin en Levite en nog een paar erbij. Die geschiedenis moet u goed kennen. Als u die geschiedenis niet weet van het volk dan begrijpt u Daniel niet. Ik ga even nog verder in Deuteronomium. Want dit is heel interessant. U zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik hun gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. En hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken. Waarin de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden u verdreven zich aan de einde van de hemel. Toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen en hij zal u goed doen en u talrijk maken. Dan uw vaderen. Mozes sprak hier tegen een volk die op het punt stond het beloofde land binnen te gaan. Maar Mozes zei, er is nog een volk die hier voor mij staat. Maar u ziet het volk niet. Maar die is er wel. En, maar dat is het volk dat in de toekomst ligt. Die ook op het punt staat om het beloofde land binnen te gaan. Wie is dat volk? Heel Israël. Wij maken deel uit van heel Israël. Ja, er is geen onderscheid tussen Jood, Griek of Heiden. Er is maar één volk. Dat is de vrouw. Eén volk. Alleen er zijn natuurlijk verschillende perioden geweest dat de vrouw heeft bestaan. En het uiteindelijke volk. En hier staat dat Gods hand dat heilige volk heeft stuk geslagen. Heeft verspreid. Heeft vers, verstrooid. Dat, heet, dat is Gods hand die dat gedaan heeft. Maar nu, aan het einde, zal ook daaraan een einde komen. En de handen van God draaien zich om. En die brengt het volk weer bijeen. Halleluja. Dat is wat er gebeurt. Aan het einde. Het Hebreeuwse woord nabhats is verdelen, is verspreiden. Ook daaraan zal een einde komen. Wanneer was dat einde? Bij een moed, een moed en de helft. Op dat moment zal heel het volk weer bij elkaar zijn. God heeft het volk verspreid, het is nog steeds verspreid. Niet iedereen woont in het land, in het beloofde land... Nog niet, maar dan is het wel zo. Iedereen woont in het beloofde land. En God doet dat. Ook daaraan, aan die verspreiding van Gods hand, komt een einde. Halleluja. Dit is fantastisch. Eindelijk. Dus dit is, dit is iets waar we op mogen verheugen. Dit is waar we 35 jaar lang het evangelie van het koninkrijk hebben verkondigd het is het evangelie van het koninkrijk we gaan naar het beloofde land er is een einde komt een einde aan de verstrooiing die God zelf gedaan heeft, het was zijn hand die dat deed maar nu haalt hij dat, draait hij dat om en de handen wij worden omhelst en we gaan naar het koninkrijk zoals Mozes heeft geprofiteerd ik lees daar Daniel 8. Ik echter. Ik hoorde het wel. Maar ik begreep het niet. En ik zei. Mijn heren. Wat zal dan het einde hiervan zijn? Ik kijk naar die tekst. En ik denk er klopt hier iets niet. Hoe kan Daniel. Als je Daniel Volgens mij Daniel 10 leest, staat er dat dezezelfde man tegen Daniel zegt: Daniel, je bent een, wat zei die? Een verstandig man. Een verstandig man. En ik ga je dit allemaal vertellen. Nou, een verstandig man heeft kopie kopie. Een verstandig man weet wat hij doet. En als je Daniel 9 leest, dan weet je dat Daniel exact bidt. Hoe de situatie in elkaar zit. En exact bidt. Hoe de oplossing. Of hoe de oplossing zal zijn. En deze man. die daar stond. die zegt tegen Daniel. In, in. Denk in Daniel 10. Jij verstandig man. Je bent een verstandig man. En ik ga je dit exact vertellen. Nou. Hoe is het dan mogelijk. dat Daniel zegt. Ik echter. Ik hoor het wel. maar ik begreep het niet. Ik weer terugzoeken. Nou, het woordje niet komt niet voor. In de grondtekst. Het is ook vrij logisch dat er had moeten staan, ik echter hoorde het wel en ik begrijp het. Ik hoor het en ik begrijp het, want waarom begreep Daniel het? Want daarna zegt hij... En ik zei, heren, wat zal dan het einde hiervan zijn? Nou, hoe kan je nou een vraag stellen over iets wat je niet begrijpt? Daniel vraagt specifiek hoe het einde hiervan zal zijn. Ik krijg regelmatig vragen van studenten. En die zeggen dan aan mij, meneer, ik begrijp het niet. Ik snap er helemaal niets van. Kunt u het mij nog een keer uitleggen? Nou, oké, okay, dan weet ik dat hij dat niet begrijpt. Maar dat is niet wat Daniel zegt. Daniel zegt niet echt... Nou, ik begrijp het niet, kun je het nog een keer uitleggen? Nee, dat is niet wat hij heeft gezegd. Nee, die zegt direct to the point. Dus Daniel begreep het wel degelijk. En hij zei direct to the point... Wat zal het einde hiervan zijn? Het einde van wat? Over welke einde heeft hij het dan? Over die verstrooiing. Over de hand van God. Die het volk van God verstrooide over alle volkeren. Daar komt een einde aan. Dat is toch wat we net gelezen hebben? Ja, halleluja. Het einde van de verstrooiing. Dus Daniel weet heel goed waar hij het over heeft hoor. Want hij bidt in Daniel 9 dat u heeft ons verstrooid. Hij zegt het gewoon. U heeft, en hij bidt voor het volk Juda maar ook voor het volk Israël. Kijk daar heb je het. Lees maar zijn gebed in Daniel 9. Hij bidt voor verschillende personen. Voor het volk Israël die u verstrooid heeft over de aarde. Dat staat letterlijk in zijn gebed. Dus Daniel weet precies waar hij het over heeft. Het woordje niet staat er alleen niet in. In de grondtekst. Zoek dat na, kijk dat na. Als je Hebraïus kunt lezen. Volgens mij staat het woordje niet in de grondtekst. Toen zei hij, dus die man die op het water stond. Ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim... En verzegeld tot de tijd van het einde. Nou, nu heeft nu de openbaringen gehoord. Dus aan het einde komt er ook een tijd aan die verstrooiing. Op datzelfde moment. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen zullen echter goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar... De verstandigen zullen het begrijpen. De grondtekst. Daar staat eigenlijk. En dat betekent eigenlijk de wijze. De wijze begrijpende. En Matthäus 25. Wie zijn de wijze? Dat zijn zij die olie hebben in hun kruiken. En olie is het woord. En als we de kruiken aansteken. Dan ontstaat er vuur. En vuur is het de geest. En Paulus zegt, doof de geest niet uit. Zo je kan vuur hebben alleen maar als je het woord hebt. En wie is die kruik? Dat bent u zelf. U bent die kruik. Dus als het woord van God in uw hart is, dan staat u een vuur of vlam voor God. En dat is de geest die in u doet. Dat zijn de wijzen. De, alleen de wijzen begrijpen het. En de wereld begrijpt het niet. Of die kan het niet begrijpen. En helaas ook gelovigen, die noemen we dan even de dwazen. Die hadden dus geen olie in hun kruik. En daarom kon hun lontje niet branden. En dan ging het uit. En het werd middernacht, Midden in de grote verdrukking. En zij konden niet gaan. Oké. Okay. Lezen, alweer, openbaringen 3 vers 5, die we 18, openbaringen 7 vers 9. Waar gaat dat over? Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen volken en talen. Stond voor de troon voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en het Lam. Zie je? En als je naar vers 13 gaat en een ouderling beantwoordt en zegt. Deze eerst vroeg Johannes van: waar komen zij vandaan? Ja, deze die bekleed zijn met witte waarden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zeide tegen hem. U weet het mijn heer. En hij, weet, en hij zei tegen mij. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaarde gewassen. En ze hebben uw gewaarde wit gemaakt. Door het bloed van het lam. Vanuit de grote verdrukking. Bij de opstanding. Bij de eerste bazuin. Of bij de laatste bezuin, Maar bij de bazuindag. Zullen we een ontmoeting hebben met Yeshua. En dan zullen we. ...voor altijd met hem zijn. Dat zijn de wijzen. Vers 11. En dan gaat hij zeggen... ...wanneer dat is... ...vanaf die verdrukking. Dus dat die wijzen uit die verdrukking komen. Vers 11. Van de tijd dat het steeds terugkerende... ...offer... ...weggenomen zal worden... ...en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn... ...zijn het 1290 dagen. In de grondtekst staat offer. Dat staat er niet. Dus het gaat om een steeds terugkerende. En als je de vorige les heeft uh, gehoord... ...of uh, hier aanwezig was geweest... ...dan zegt Paulus dat het steeds terugkerende, dat was eigenlijk al in de tijd van Lot. En Yeshua zegt ook in, in Matthäus 24, het zal zijn al in de dagen van Lot. En Lot, het was voor hem een gruwel wat hij meemaakte. En dan was het weer weg. En dan komt het weer in de tijd van Babylon zijn geweest. Dat het huis Juda naar Babylon is getransporteerd. Daar hebben ze zeker gruwel meegemaakt. Nou, en toen kwam de Perzen en daarna de Grieken. Ze zullen dat natuurlijk weer hebben meegemaakt. De Grieken zijn niet echt liefertjes. Die gruwel met al die afgoden en die afgoden beelden en de ene god van de liefde en de andere god van dit en enzovoort. En daarna kwam de Romeinen. Nou, dat waren ook geen liefertjes. Dus die gruwel dat keerde elke keer weer terug. Maar dat wordt gestopt. En nu is die gruwel er continu. Constant. En u hoeft de televisie maar aan te doen. De krant te lezen. Internet open te slaan. Of wat dan ook. U komt de gruwel tegen. Is u dat opgevallen? Afgelopen weken? Erg he? Heftig van, he? ja. ik, ik kan hem er gewoon tv niet meer aan doen. Want ik, word, ik werd er elke dag mee geconfronteerd. Elke dag. Vandaag. Zo. So, we leven echt in een tijd dat we, dat we moeten realiseren hoe laat het is. Ja, het, het, is niet, het is niet een... Ik hoor ook wel eens de andere uitleggingen. Eerst was het de, uh, de computer, toen was het een chip. En vandaag de dag is het de telefoon. Wanneer de gruwel, de verwoestende gruwel. Nou staat er in de evangelie, nou laten we Matthäus 24 lezen. Vers 15. En het staat alleen in Matthäus. In de andere evangeliën staat er wat anders. Wanneer u dan de gruwel der verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel. Zult zien staan op een heilige plaats. Laat hij dan... Die het leest, daarop letten. Voegt uh, Matthäus toe. Zo, so, iedereen interpreteert deze tekst van, er komt de antichrist. En die moet dan in de tempel. De tempel moet aanwezig zijn, want de heilige plaats interpreteren ze dan als de tempel. Dus er moet eerst een tempel komen, dan moet de antichrist daar staan. En dan gaat deze vers in vervulling. Nou, Maar je kan het ook anders lezen wanneer u dan de gruwel der verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel die staat op de heilige plaats zo wie staat er nou op de heilige plaats de gruwel der verwoesting of Daniel? Daniel! Daniel staat op de heilige plaats en wie Daniel leest zegt Matthäus erbij die begrijpt het maar wat doen ze? ze lezen Daniel niet wie was er in de leeuwenkuil? Daniel. Daniel. Stond hij op een heilige plaats? Jawel, want anders was hij opgegeten. Nou, wat gebeurde nou in die leeuwenkuil? Die leeuwenkuil, daar was de zalving van God over hem. De glorie, de heerlijkheid, de kracht, de geest van God was bij Daniel... en dat gaf hem die bescherming... in die leeuwenkuil. En ook hier... lees maar in Daniel 10... die man die kwam... en die staat daar op die water... en Daniel zag dat... maar de anderen die bij hem waren... die zagen het niet... die waren zelfs bang geworden... en die sloeg op de vlucht. Waarom zagen ze dat niet omdat zij niet stonden in de glorie, in de heerlijkheid, in de kracht van God. Maar Daniel wel. Dat is het heilige. Ja, en die tempel dan? Nou, God komt never, nooit terug in een tempel gemaakt van steen. Ja, zeker niet, want wij zijn de tempel. God komt terug in ons. God was al weg uit de tempel in de tijd van Salomo. De wolk ging uit de tempel en God was weg en is nooit teruggekeerd. Ook niet in de tweede tempel. Het was niet meer het heiligdom waar God was. God is nu in ons. Zo, so, zelfs Yeshua zegt toen de, in de tempel uh, gehandeld werd... Mijn vaders huis is een huis voor gebed. Zo eigenlijk degradeerde hij de tempel als godshuis naar een huis van gebed. Maar God is never nooit teruggekomen in de tempel. Hij zal het ook niet doen. Maar komt misschien later, openbaringen, zullen we lezen dat vanuit Sion, en daar, zijn, daar is zijn bruid, zal het woord uitgaan. En wie is Sion, dat is de bruid. Dus vanuit ons zal, en daar is God. Ik vind het een misleiding, als je wacht op een tempel die gebouwd zal worden, dat is een mensenhandenwerk. Niet door God. werk. Hier aan het begin wordt de gruwel opgesteld. Wat we vandaag de dag al zien. En 1290 dagen, daar is het einde. En het einde is ook het einde van de verstrooiing. Zo, hier is het geweldig. En dat duurt 1290 dagen. Het begin wordt niet alleen afgekondigd door de gruwel. Ik zei net al, openbaring 6, de zesde zegel. Openbaring 9, de vijfde bazuin. Dat zijn, niet, dat zijn geen waarschuwingen meer. Dat zijn afkondigingen van nu gaat het gebeuren. Dus dat zijn de dingen waar we op moeten letten. Dat gaan we de volgende keer uh, bekijken. Maar het duurt 1290 dagen. Zo, Dit is ook de... Lengte, de duur. van de grote verdrukking. En Yeshua zegt dat hij ingekoord zal worden. Maar er staat niet hoeveel. Maar dit moet je voor ogen houden. Hier begint het antwoord: Welzalig is hij die blijft. verwachten en. 1335 dagen bereikt. Zo, na de 1290 dagen kunnen we wel juichen. Ja, want we zien onze broeders en zussen bij elkaar. Want Gods volk, of God heeft zijn volk bij elkaar gebracht aan het einde. Maar we moeten wachten. En ook weer een vertaling die heel ongelukkig is. Het woord Shaka betekent wacht. Wachten, niet verwachten. Zo, u moet wachten 1335 dagen. En dan begint het vredesrijk. Op welk moment? Bij een moed, een moed en de helft, bij, bij uh, Sukkot. Dit is Sukkot, de vijftiende van de zevende maand. Even wachten. Nog even wachten. Even wachten nog. En dan hebben we het totale plaatje. We moeten 45 dagen wachten. Zo, ga hier niet... Ja, je mag wel uit je dak gaan. Want uh, de grote verdrukking is voorbij. En Yeshua zegt... Als er iemand bij u komt en die zegt tegen u... Kom, want daar is de Christus. Wat zegt Yeshua dan? Ga niet met hem mee. Zo. Even wachten nog. We blijven gewoon 45 dagen wachten... totdat de 1335 dagen vol zijn. Dat is onze doel. Dit is het evangelie. Hier is de doelstelling. Het ingaan in het beloofde land. Er gebeurt daar nog dingen voor. Dit is vers 7. Teruwa, Kippur en Sukkot. De eerste dag van de zevende maand. De tiende en de vijftiende. Nou, de grote verdrukking begint ergens. Daniel 12. En dit is het einde. En waarvoor deze 45 dagen nodig zijn... Enig idee? Als ik u uh, wacht, de instructie van Daniel. Daniel kan het weten. Na de grote verdrukking komt de toorn gods. Dat zullen we in de openbaringen lezen. Maar ook dat de nieuwe hemel. Dan heb ik het over de atmosfeer. En de nieuwe aarde: het is een nieuw koninkrijk. Hier op aarde. Niet in de hemel, hier op aarde. Dat, naar mijn inziens. gebeurt dat in de 30 dagen. Want dit zijn 15 dagen. aftrekken van 45. blijft er 30 dagen over. En in die 30 dagen. moeten wij gewoon blijven waar we zitten. He, niet, niet iets aparts doen, want dan hebben we een probleem. Het is een instructie. Nou, openbaringen 12, vers 6. Zegt de, de vrouw. Vlucht naar de woestijn voor 1260 dagen. Zo, so, ergens aan het begin van de verdrukking... 30 dagen daarna gaat de vrouw op de vlucht tot het einde. Ook aan het begin moet je even wachten. Dus ga niet paniekerig doen wat er ook gebeurt... We hebben tijd genoeg om ons voor te bereiden En we hebben tijd genoeg om te vertrekken. De vraag is nu... Wat Daniel zegt, niet hoe lang, maar wanneer. Dat is wel even interessant. Nou, als Paulus zegt, jullie weten heel goed... De tijden en gelegenheden. Dit zijn gelegenheden. En de tijden is... Eerste van de, de zevende maand. Etenim. Die valt op... Op 23 september. Op 23 september... Elk jaar valt... De Bezuinfeest op 23 september. Zo. Op 2 oktober valt Kippur. Dan op 7 oktober... Begint het koninkrijk... 7 oktober. Als ik 7 oktober minus 1335 dagen ervan haalt, waar kom ik dan hier? 2 februari. Op de Gregoriaanse kalender, hè? onze kalender. 2 februari begint de grote verdrukking. Dit is het Daniel. Zo simpel is dat. Ja, maar wacht eens even. De grote verdrukking begint helemaal niet in de winter. Dat lees ik wel eens. Nee, maar dat is niet wat Yeshua gezegd heeft. Yeshua zegt, bid dat uw vlucht niet in de winter is. Dat jouw vlucht niet in de winter is. Dat is wat Yeshua gezegd heeft. Niet dat de grote verdrukking niet begint in de winter. Ja, die begint wel degelijk in de winter. 2 februari. De meeste 11 stedentochten in Nederland zijn gehouden begin februari. Dus ijskoud. We hebben één keer in februari zijn wezen kamperen in België. Voor? Nooit meer. Toen waren de kinderen nog klein. Bid? Zo, so wat is uw voorbereiding? Is er wel geestelijke voorbereiding als... Praktische voorbereiding. Zo bid dat die vlucht niet zal zijn in de winter. Nou, daar heb je 30 dagen voor nodig. Dus je hebt 30 dagen de tijd om te bidden. Dus dan is het uh, ergens in maart. Hè? Val je op dat het ergens ook bij Pesach is? De vrouw vlucht toch? En daarna zal Michael ons helpen. En wat staat er? In Openbaring 12 en de hand van God, als arensvleugels, zal ons brengen naar de plek buiten het gezicht van de slang. Kijk, we kunnen geen voorstelling maken van de grote verdrukking. Het is vele malen erger. Uit die put. Uh, komen springkanen, en de niet letterlijke springkanen... maar springkanen, heeft de intentie om alles te vernietigen... wat op zijn pad komt. Hij eet alles op. En ze hebben een angel, als van een schorpioen, om jou te pijnigen. Uitsluitend, zij die niet... ...opgeschreven staan in het boek des levens. Kijk, daar heb je het weer. Dus iedereen die niet in het boek des levens... ...die mogen ze peinigen. En vergeet niet hoe erg dat zal zijn. Want het staat... ...zij willen dat zij liever zouden sterven. Maar God heeft de dood weggehaald. Je kan niet sterven voor vijf maanden. Die mensen die gepijnigd worden... Die lopen erbij als zombies. Nou, Wij worden daarvoor behoed. Maar als dat begint... en je hebt je niet voorbereid... naar het begin. Bijvoorbeeld, je hebt geen voorraad voedselvoorraad opgeslagen... voor minimaal een maand in je huis. En je woont bijvoorbeeld in de stad of boven een supermarkt. Ik kan je nu vertellen... Week 100%. Kijk maar naar, de om, naar landen als Venezuela. Als andere landen waar de economie ploft. Iedereen die uh, berooft de winkels. Berooft de huizen. Uh, eten de dieren op. Van de dierentuinen. Venezuela hè? Dat is gewoon van, allemaal gebeurd. Dus je komt geen dieren meer in het dierentuin tegen. Het is opgegeten. Mensen hebben honger. Als jij daar tussenin bevindt. Je woont bijvoorbeeld boven een supermarkt en je hebt je niet voorbereid, heb je een probleem. Zo, zorg ervoor dat je minimaal voor een maand eten in huis hebt. En misschien wel voor vijf maanden. En in die tijd, ik weet niet wanneer, maar dat zal de Heer wel duidelijk maken. Zul je, als eten op is misschien, het is vele malen erger dan de Tweede Wereldoorlog. Vele malen erger. Dan zal je moeten vertrekken. En dat wil de Heer ook, want hij heeft een plan. Hij heeft een plan om zijn volk samen te brengen. En als we daar zijn, daar is het volk bijeen. Of tenminste, het is nogal verspreid, maar het volk is min of meer verzameld. Waar? Dat staat in Matthäus 4, daar waar de kadavers zijn. Daar waar de doden zijn En dan hebben we het over de aarde het is Vol bezaaid met kadavers Daar waar de kadavers zijn, zijn ook de arenden Wij zijn de arenden Zo. Midden op de wereld Bevinden we ons daar En als er basuin is Dan gaan we pas naar Ik zag in, tijdens het zingen Een mooie aardbol En we gingen van Amsterdam naar Jeruzalem Over de zee Ik weet het niet Maar daar gaan we echt naartoe dat is echt waar. Uh, is er bekering mogelijk in die tijd? In principe wel. Maar zij bekeerden zich niet. Want zij bleven aanbidden. De afgoden. Ze bleven aanbidden. De demonen er, En de goud en de zil. In bijna elke huis kom je nu... Een Boeddha tegen. Het is echt verschrikkelijk. Dat, zijn hun dat vertrouwen ze beter. Maar dat is de tijd waarin we leven. En nu blijven ze vertrouwen. En die tijd is heel... Dus je moet je, ook visueel, lichamelijk, uh, voorraad, kleding... Ga maar op reis. Dat, je moet voor ogen houden. Je gaat op reis. En het is niet met El Al... Dat gaat uh, waarschijnlijk per voet. Dus bereid je er maar voor. Dan weet je wat je moet kopen. Je moet sowieso stevige schoenen hebben. Om in, om in je schoenen goed te staan. Oké. Okay. Ik laat het hierbij.